Goedemorgen, ik ben Dilke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Corona-tests in Bovenkarspel in Noord-Holland gaan vandaag niet door. Vanochtend ontplofte bij die teststraat een explosief. Niemand raakte gewond, wel zijn er vijf ramen kapot geknald. Er wordt nu onderzoek gedaan, ziet verslaggever Mark Hamer. Er zijn hier veel politie aanwezig. Uh, ook de brandweer is aanwezig. En ik zie hier ook het busje van de, de explosieve opruimingsdienst. Die is uh, zojuist uh, gearriveerd. Die gaan nog kijken of er uh, explosieven zijn achtergebleven. De politie zegt dat het om een gerichte actie gaat. Eind januari waren er ook al explosies bij teststraten in Hilversum en Urk. We worden sneller gevaccineerd dan gedacht. Iedereen die een prik wil heeft de eerste op 1 juli. Minister De Jonge deed even wat rekenwerk bij op 1. We hebben de, de, de eerste miljoen hebben we gezet in 46 dagen. En over de tweede miljoen, die zetten we half maart, daar gaan we nog geen twintig dagen over doen. En de derde miljoen, die verwacht ik echt op de drempel maart, april eh, te kunnen zetten. Eh, dan denk ik dat we, eh, als het tweede kwartaal voorbij is, dat we zo'n 18 miljoen prikken moeten kunnen hebben gezet. Het kabinet ging eerst uit van de herfst. De jongen benadrukte wel dat het allemaal afhankelijk is van de vaccinleveringen. Meer dan een miljoen Nederlanders van boven de 40 hoort behoorlijk slecht. Ze hebben gehoorverlies van meer dan 35 decibel. Het kan behoorlijk irritant zijn, zegt deze onderzoeker. Als je met iemand aan het praten bent die naast je of tegenover je zit... en er is wat omgevingsgeluid, dus er staat ergens een radio aan... of iets verderop staan ook andere mensen te praten... dat je dan toch echt je oren heel erg moet spitsen... of zelfs gewoon echt ja, een deel van het gesprek gewoon niet kan volgen. Met dit soort klachten heb je soms zelfs al een gehoorapparaat nodig. De onderzoekers hebben ook nog wel wat tips. Check geregeld of je gehoor nog goed is en gebruik bijvoorbeeld een koptelefoon met noise cancelling. Dat zorgt er vaak ook voor dat je, je geluid niet te hard zet. Heb jij zin in een tripje naar de maan? Meld je dan aan. 2023. Humankind will once again head to the moon. Een Japanse miljardair zoekt acht passagiers om mee te gaan op een maanmissie in 2023. Hij wil ze meenemen op de eerste bemande vlucht van het ruimtebedrijf SpaceX. In een video zegt een miljardair dat mensen met allerlei verschillende achtergronden welkom zijn... en dat hij alles betaalt. Het weer, eerst lekker veel zon vandaag en dan gaat het tot 16. Vanmiddag en vanavond wordt het wat grijzer en morgen is het een stuk minder mooi. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Geen files in de regio, maar in het westen van het land komt nog wel dichte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 down Jane. One more time to give Last Dance van Tom Petty en de Heartbreakers. Ik zat uh, van de week ook nog ergens uh, te kijken... wat hij allemaal een beetje heeft uitgebracht. En u uh, stuitte op uh, I Won't Back Down. Dat was ook een uh, nummer van Tom Petty. En ik uh, zag ineens ook iets van Johnny Cash. In eerste instantie denk ik... heeft uh, Tom Petty het van Johnny Cash? Nee... Het was dus toch andersom. Uh, Tom Petty was degene die het uh, liedje toch wel echt uh, geschreven heeft... van I Won't Back Down. En Johnny Cash heeft het later nog een keer gecoverd. Zo kan het dus kennelijk ook. Uh, want Johnny Cash is uh, natuurlijk een oud-gediende geweest. Uh, leeft niet meer, net als Tom Petty uh, trouwens. Want uh, beide heren zijn niet meer in het land der levenden... en zitten eeuwig ergens bovenin uh, op een volkje... het uh, met elkaar te hebben over de muziek uh, hedende dagen. Dat uh, denk ik zomaar. En bovendien, wie uh, een beetje het uh, verhaal van uh, de muziek van Tom Petty heeft gevolgd... is dat Donald Trump het ook nog wel eens wilde gebruiken... bij de rallies die hij geeft. Maar daar waren de erfgenamen van Tom Petty helemaal niet zo blij mee. Dus die hebben hem op een gegeven moment een rechtszaak aan de broek gedaan... van dat, ze daar, dat, ja, dat hij daar eigenlijk mee moest stoppen. Tenminste, het campagneteam moest daarmee ophouden. Ook is dat een beetje in aansluiting op dat verhaal... Wat uh, Tino Stuy in het uh, vorige uur heeft uh, verteld over de Bakkie Troost. Want daar kwam het ook nog uh, terloos uh, ter sprake. Dat uh, het nummer van Claudia de Bray in dat programma uh, wordt uh, weergegeven. En of Claudia de Bray het ermee eens is. Ja, dat, dat is wat uh, Tino Stuy in die column in het midden laat. Ja, dat. Weten we niet. En wat we niet weten, dat uh, moet je dan ook maar uh, laten voor wat het is. Goed, uh, centraal vandaag staat uh, de muziek van Fabiana Dammers. Heeft uh, één, te maken dat ze jarig is. En twee... Uh, het feit dat ze hier uh, vijf of zes keer geweest is. Weliswaar in de oude studio. één keer hier in de nieuwe studio. Toen mochten we hem uh, in, uh, inwijden. En toen heeft uh, Fabiana dat, dat ook uh, gedaan. Uh, mede ook uh, verantwoordelijk voor de vooruitgang binnen Alternative VM En aangezien het dan de aanleiding is omdat ze jarig is. Denken we, nou laten we gewoon weer eens het album. Het enige album wat ze op dit moment heeft uitgebracht. Uh, uh, van The Girl You Love een aantal nummers uh, laten horen en één ervan die heb ik ook uh, in het afgelopen jaar toen we slechts één programma hadden dit programma tussen 10 en 12. heb ik hem ook een aantal malen laten horen want niemand weet wat er eigenlijk nog gaat komen uh, hoewel we nu een klein beetje zicht hebben op wat er nog uh, misschien gaat gebeuren heten ten dagen met alles wat met dat C woord uh, te maken hebben of zoals wij dan op de dinsdagochtend noemen het buikgriep of de buikgriep want we willen het uh, daar ook uh, niet hebben over twee dingen, namelijk over het weer en over uh, het zeewoord, dus dat uh, hebben we dan vervangen. Uh, maar goed, misschien wel de metafoor, Nobody Knows, van Fabian de Dammers. It's been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 De Electric Light Orchestra bracht de tijd op uh, bijna tien voor half twaalf, inmiddels. Uh, we gaan kijken of we straks ook een uh, uh, Mick Boskamp in de uitzending kunnen krijgen. Dat wordt uh, hilarisch, nu al, omdat ik het meestal altijd uh, app van tevoren van... Uh, joh, wat ga je doen? Dat kan ik nu niet omdat ik uh, die mobiel thuis heb laten liggen. Dus dat wordt uh, gewoon een hele blinde spot uh, om dat uh, op die manier te doen. Uh, bovendien uh, hadden we daarvoor hadden we een, uh, een uh, nummer van uh, Fabian Dammers, uh, dacht ik. Met uh, Nobody Knows. Uh, het bracht de tijd, uh, ja dat zei ik al. Uh, dus daar ga ik niet nog een keer over doen. Uh, we gaan het even hebben over nieuw materiaal. Want uh, afgelopen donderdag, was, uh, ja, we zitten al weer bijna een week verder. Want uh, morgen is het weer donderdag. Uh, hadden we de mogelijkheid om iets te kunnen draaien van Lasset. Maar uh, je hebt uh, tegenwoordig uh, dat uh, de muzikanten dan toch... Uh, het onderbrengen bij een publisher, oftewel een label. En dan uh, is het uh, helaas, want uh, dan gaat het allemaal via de wetten van een, van een platenlabel. Uh, in dit geval Gentleman Recordings, uh, want die, uh, die brengen het uh, materiaal van Lasset tegenwoordig uit... En de primeur was gegund aan onze vrienden van Haarlem 105. De Sound of Harlem, Want die hadden, de, ja, die hadden de primeur, die mochten hem draaien. En uh, wij moesten daar even, toch even op wachten. Uh, maar, niet getreurd, uh, Lassette uh, komt morgen bij ons. Uh, morgenavond en uh, morgen in uh, de uitzending. om iets over dat nieuwe materiaal te vertellen. Uh, maar die single die mogen we natuurlijk nu wel draaien. En die ga je nu ook horen, want dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Het is over haar, uh, ja, haar plek. En de plek waar ze dan zo lang bij voelt. En dat is tegenwoordig in Haarlem. Kortweg, Nomad. with you and when I'm out of my shell, out of my shell with you and nobody. dat hij uh, niks met de Rolling Stones deed, uh, deed hij zelf nog wel eens wat. Dit uh, dateert ook alweer uit de midden van de jaren 80, uh, Uit de tijd dat hij ook uh, met David Bowie, geloof ik, uh, Dancing in the Street heeft opgenomen. Uh, Naar aanleiding van de Live Aid destijds, in 85 ook. Uh, dit nummer stamt ook uh, uit die periode, Just Another Night. Dus wat dat er gaat, uh, is dat nog uh, wel eventjes uh, ja, een, een tijd uh, van welheer. Want uh, tegenwoordig uh, met die anderhalve meter uh, toestanden... Uh, kan dat nog wel eventjes op zich laten wachten. Woestelavonden en uh, stappenavonden, wat, wat dat er gaat. Goed, het is uh, tijd uh, voor uh, Mick Boskamp. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, ja, uh, je hebt weer het nodige um, uh, gezien en uh, gelezen de afgelopen week. Uh, laten we beginnen met, uh, ja, ik weet het niet, zullen we beginnen met de Golden Globes? Want daar had je wat over. Ja, daar had ik wat over, ja. ja. Want, uh, dat is natuurlijk een hele merkwaardige gebeurtenis geweest dit jaar. Mm. Normaal gesproken zit er een zaal vol met allerlei grote sterren, grote regisseurs, en grote producers. En nu moest het allemaal via Zoom. Mm. Uh, um, verbind verbinding. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik vind, Zoom vind ik helemaal geweldig. Maar ik kom er zo langzamerhand echt mijn neus uit. Maar hoe dat zo? Om, uh, om mensen via een beeldscherm, te schermen. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik wil, mensen wil ik live zien. Ik wil hun lichaamstaal zien. Ik wil weten wat ze uitstralen. En via zo'n schermpje wordt dat heel ingewikkeld. Ja. Ik doe elke dinsdagavond natuurlijk ter stel goed verslaafd in Stamford. En normaal gesproken kwamen we allemaal bij elkaar bij, uh, in de blauwe tram. Ja. En dat ging hartstikke goed. En nu ben ik al bijna, ja, moet je je voorstellen... ...bijna langer dan acht maanden doe ik het nu uh, via Zoom. Ja. En dat is wel heel vermoeiend, hoor. En, en, ben ik ook uh, deels met je eens wat, uh, wat dat gaat? En, uh, ja, aan en kant. In ieder geval ja? de Golden Globes wat ik uh, de belangrijkste winnares. Dat vond ik uh, Gillian Anderson. Hm. Die kreeg uh, for, uh, uh, in de Crown... Uh, als Margaret Thatcher kreeg uh, zij uh, de Oscar voor beste bijrol in een uh, televisiedrama. En als je weet dat Gillian Anderson, die ook in de, de X-Files heeft gespeeld, uh, eigenlijk een hele ongelooflijke sexy dame is, ja. dat zij veranderde in Margaret Thatcher, de Iron Lady van Amerika, ja, dat, of van Engeland. Dat was natuurlijk uh, ja, dat was grandioos. Ja. Hoe ze dat speelde echt petje af. Het was een van de beste performances van het afgelopen jaar. En terecht de Golden Globe. Hm, okay. En dan verder was de Queen's Gambit. Dat was een hele mooie serie over een meisje die uh, uh, of een meisje dat uitblonk uh, in schaken. Hm. Dat was hm. ook heel bijzonder. En dat moet je ook zien. Dat is echt een aanrader. Zit op Netflix uh, geloof ik dat, toch? Queen's Gambit zit op Netflix. The Crown zit op Netflix. Dus dat is ook wel opvallend Jaap, dat ja. je ziet... ...dat de grote uh, Hollywood uh, filmproductiemaatschappijen ...eigenlijk het uh, onderspit delen op het moment. Ja. En dat alle grote films eigenlijk worden uitgestonden. Ja. Online. Aha. Via ja. streaming. Ja. Ja. Dat is wel een enorme bizarre ontwikkeling. Ja... Uh, maar ik uh, ga ervan uit dat er uh, ook daar wel een einde aan komt. Want uh, je, je hebt het wel eens gememoreerd. Hè? James Bond, uh, de, de, de vijfde film met Daniel Cracker. Die is ook al uh, tig keer uitgesteld. Uh, uh. ja, ja, precies. Ja, dat, is, ja, dat is logisch. Ja, uh, omdat ja, men het, uh, het bioscoopgevoel uh, wil opwekken bij het publiek. Uh, ik, ik, ik denk dat het er wel aan zit te komen. Maar uh, we moeten nog even op de tanden bijten. Dus dat wat dat gaat, uh, ja. is, het, uh, is het nog eventjes uh, helaas. Uh, maar goed, je hebt nog meer, denk ik. Ik? ik heb nog meer, zeker. Ja. Ik ben trouwens als ik een beetje aan het heigen ben. Ja, dat hoor ik. Dan kunst, ben, je, in, dan hoor jij, ja, ben je door de waterlijn duinen aan het nee, banje of zo? Niet, nee, ik ben niet. Jaap, ik ben niet lief naar lief. Terwijl ik dit doe, dat zou helemaal vast zijn. Ik <lacht> doe het echt. kom, mensen, dus. Uh... <lacht> dat, zou, dat, dat zou toch echt. Dat zou bespotten zijn. Nee, ja. ik, ik moest. Ik moest, ik had een afspraak. Ja. Met onze grote vriend René van Kolm. Ja. Of die heb ik eigenlijk. Yeah. Heb ik, uh, want ik dacht dat alles gesloten was in het dorp. Maar je kan nog een kopje koffie halen. Ja, je kan het denken. Dus wij gaan op een bankje zitten. Oh, op het bankje waar normaal gesproken. de. de mannetjes. Uh, suspects. De man usual suspects, de mannetjes zitten. Ja. Yeah. Dan gaan wij als mannetjes zitten en dan gaan we het over de wereld hebben. En een van die dingen die ik uh, tegen hem wil zeggen. maar die zeg ik ook uh, voor jouw uh, luisteraar. Ja. Yeah is dat ik echt... elke keer weet... je weet wat er gaat komen... Ja. Op de dinsdag, als de weekcijfers bekend worden gemaakt... Uh, door het RIVM... je weet wat er gaat komen... Ja. en toch is het elke keer weer een schok. En ik zal je vertellen waarom? Omdat ze kruipen in allerlei bochten... om die cijfers maar slecht te houden. En die cijfers zijn niet slecht. Want... De, de, de, en weet je, het allererste vind ik nog... en dan komen we op uh, puntje 2... Is dat de media er ongelooflijk intrappen en zelfs soms, soms nog erger maken dan het is? Want die cijfers zijn, laat ik het eens zeggen voor de luisteraar die bang, die bang is voor corona. En ik ben ook bang voor corona. Ik moet het niet krijgen. Ik vind het een nare, nare. En het is ook een dodelijke ziekte. Zeker ja. voor mensen die obesitas hebben op ouder dan 60 zijn. Het is gewoon geen fijne ziekte. Nee. Dat is een understatement. Dus ik, ik negeer corona niet. Nee. En wat er vandaag gebeurt is met die teststraat. GGD-teststraat. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Nee, nee, nee. Dat kan niet. Dat is gewoon krankzinnig. Het zijn, mensen, Daarom, ja, ja, het zijn mensen die dus ja. in dienst staan hè, van, van, van je gezondheid uh, in dat opzicht. Dus ja. ik vind het nog steeds. Uh, wij, wij, ja, wij hebben dat, uh, dat, de, de woord eencellige op dinsdag. En dit zijn eencellige. Nou ja, het zijn, het zijn mensen die zo gefrustreerd zijn ja. dat ze gewoon radicaliseren. Ja, nou, dat, dat, dat bedoel ik. weten, van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen. Want, ik bedoel, doel, kijk, als, laat ik het zo zeggen. Als je dan uh, uh, boos bent, richt dan je boosheid op mensen die die boosheid ook verdienen. Ja. Maar niet de, de, de medewerkers en, en, en, en, nee. en de restraat. Nee. En zeker ook niet. Nee. Voor al die mensen die ze willen laten testen. Kom op zeg. Ja, ik, ik, ik ben het. Uh, in, in dat opzicht uh, ben ik het uh, helemaal met je eens. Want uh, het, uh, ik, ik vind het een beetje een. Uh, uh, ja. Uh, je gaat niet uh, normaal. Het is een beetje hetzelfde verhaal als. Uh, die gasten die op een gegeven moment uh, tegen, de, uh, tegen de avondklok aan het demonstreren was, en vervolgens in, uh, in, in Den Bosch uh, de Primera uh, plunderde, bij wijze van spreken. Ja, dat zijn ondernemers ja, dat... die, die het toch al lastig hebben. En uh, daar, daar heb ik, ja daar ben ik gewoon boos over. En denk ik, uh, laat dat gewoon met rust. Uh, blijf daar met je poten gewoon vanaf. Punt. Klaar. Hey, is heel grappig. Ik, even, even, ik kom straks terug. Want eigenlijk dwaalde ik weer af en jij ging erin mee Jaap. ja. Boef die je bent. Ja, ja dat vind ik alleen verhalen. maar leuk. Ja, nee, echt serieus. Ja. Wat ik wilde zeggen over de media. Ja. Wat is nou een exemplarisch voorbeeld. van. Um, uh, een exemplarisch voorbeeld van hoe ongelooflijk onbetrouwbaar die lui zijn? Hoe bedoel je? Is het voorbeeld Zandvocht. Ja. Dit is het Algemeen Dagblad dat schrijft dat. dat uh, terugblikkend op een jaar corona. gewoon bout vertelt. ...dat de meeste slachtoffers in Zandvoort zijn geboren. Ja, uh, ik weet daar ook iets van, maar ga door. Nou ja, ik bedoel, ik heb het idee dat dat een, een beetje een... een, een nou, ...niet een bepaald zuiver beeld is. Nee, dat bedoel, klopt. Als je, als je, je, je gaat in de goede je, richting ook, nu. Als je 34 uh, be, hoogbejaarden hebt die in verzorgingshuizen komen te overlijden... ...maar wel in Zandvoort wonen... Ja dan ga je toch niet stellen dat de meeste slachtoffers in van zijn gevallen? Relatief gezien uh, zou ik zeggen, klopt het. Feitelijk ook misschien wel. Maar uh, er zit natuurlijk nog wel een heel ander verhaal aan. Um, want uh, ja, er werd een gemeentelijke, gemeentelijke woord. woordvoerder uh, werd daar aangehaald. En toevallig is dat ook degene geweest... die hier ooit uh, hier bij ons uh, radiostation actief is geweest. Dat is Walter Zandt. Ja. Want die heeft uh, het woord uh, daar gevoerd en gezegd uh, ja. van hoe het zit. Uh, maar je geeft op een gegeven moment uh, een een Weer, die, uh, ja, uh, dat is een vertekend beeld. Want uh, hij had het ook over de besmettingscijfers. En die zijn hier in Zandvoort een stuk lager... dan uh, uh, in vergelijking met ons omliggende gemeentes. En dat wordt voor het gemak uh, vergeten. En uh, dat, uh, dat is uh, wel tegen deze journalist uh, verteld. Maar uh, ja, dan ga je op een gegeven moment weer, uh, weer iets... Op een gegeven moment, ja, dan, dan, de journalist houdt aan het uh, verhaal vast. Dus dat is wat jij ook uh, constateert. Luister, als je op pad gaat met een verhaal in je hoofd dan ga je er alles aan doen... om dat verhaal ook... wat je in je hoofd hebt, te gebruiken. Mm -hmm. Dat is de grote fout die... tot me gemaakt wordt in Nederland bij de journalistiek. Men gaat ergens naartoe... om een verhaal te schrijven... en men gaat er naartoe... terwijl het verhaal eigenlijk klaar is. Ja. Het enige wat je nodig hebt... is een paar quotes. en Je kunt zo het op drukken... dat je gewoon datgene krijgt... wat je wilt dat je krijgt. Ja. En dat is, maar, maar let wel... Dat is uh, uh, misschien in tijden van. We leven nu in tijden van oorlog. Even gechargeerd gezegd, hè? Ja. We leven in tijden waarin mensen naar de kloten gaan. die uh, al maandenlang geen inkomsten hebben. Laten we de horikamer even noemen. Hmm. De strandpachters, de strandpaviljoens. het dorp van Zandvoort, de winkels in Zandvoort. En dan denk ik bij mezelf. als je dit soort dingen zegt. dat is toch een ongelofelijke trap na, of niet? ja, Want nu zullen dus mensen zeggen van nou, weet je, het is zonnig weer vandaag op zondag. Zullen we naar Zandvoort gaan? Oh nee, laat ze dat maar niet doen, want heb je dit AD niet gelezen? Dan ga je het even doen, ja. Ja, ja, ik, uh, het, is, uh, het is stemmingmakerij in dat, uh, in dat opzicht. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Um, je ja, bent waarschijnlijk naar de kapper geweest. Jazeker, ik, uh, als jij mij op, op zfmzandvoort.nl uh, kijkt, dat kan jij straks uh, doen op je mobiel. Uh, en je kijkt uh, over die webcam mee, dan zie je dus mij zonder pet nu vandaag. Jezus, en, en uh, sorry, ik zei Jezus. Ja, dat maakt niet uit, ik ben Jezus, uh, maar goed ook niet. Nee, maar. <laughs> Zo, goed. Nee, maar ik zei Jezus. Ja. Nee, maar. Ik <laughs> Ik, heeft Cloon hier goed geknipt? Zeker weten, dat heeft zij gedaan. Ja, zeker weten. Zij schatje. En, ja, en uh, jij kwam ook even ter sprake in, in het gesprek. Uh, oh, want je, je hebt uh, geprobeerd om daar ook even naar afspraken, maar ik uh, geloof dat je wat, uh, wat later aan de beurt bent. Nou, ik, ik voel het nog meevallen, want ja. ik had een geëgd maar van, zei uh, uh, op welke dag in 2022 kan <laughs> Ja, dat zei ze ook, ja, dat klopt, en ja. Toen, <laughs> toen, <laughs> toen zei ze, kan je... Kan je uh, 12 maart daar staan kort op korte voor negen. Ik zeg natuurlijk, nee! <laughs> ja, dus... Dus dat zie ik als een winst, ja, dat is. Dus volgende week vrijdag mag jij dus uh, onder de, het, de, de scharen van, uh, van Plony uh, duiken. Okay, helemaal top. Ja, ik, ik, ik voel me ook een ander mens hoor, eerlijk gezegd. Want het is werkelijk zo. Uh, ja. Maar wat ja, maar ik. Uh, maar even, ja. even, even terug naar de kappers. Ja. Want in datzelfde AD verscheen gisteren een verhaal. He, dan zijn de kappers dus net open. Ja, ja. Nu komen we bij uh, uh, uh, uh, eventjes een, een schop achterna geven, deel 2. Ja. Ja? Gisteren stond er een stuk op het AD en ik neem dat meteen met een korreltje zout. Ja. Terwijl ik dat nog moet uitzoeken, dat ga ik ook zeker doen. Ja. Maar Bert werd er geschreven dat in de horeca en in de, kappers, uh, in de kapperszaken, dat daar heel veel corona-gevallen werden gemeld. Ja, dat is flauwekul. Ik eh, hoorde dat uh, vanmorgen inderdaad ook bij het uh, Radio 1-journaal. Wat is, is, is dat dan? Ja, het, het is... Het lijkt, maar ik... ik dan dat uh, zeg ik suggestief, hè. En, uh, ik, ik moet daarmee opletten met wat ik zeg, maar het lijkt een soort mediastrategie hierachter te zitten. En meer zeg ik er niet over. En dat, uh, dat vind ik uh, uh, uitermate... Uh, ja, ja. Uh, er is... Geen één journalist. Jij noemde uh, Thijs van der Brink. D dat is degene die doorvraagt uh, op dit moment. Ja. Uh, ja. Nou, dat, zou, dat zouden meer journalisten moeten doen, vind ik. In dat opzicht. Nou, ik zou je, ik zou je wat zeggen. Hm? De Telegraaf uh, um, brengt ook uh, bullshit. Hm? Maar uh, de columnisten, zoals Marianne Zwageman. Hm? Ja, die schrijven dus echt gewoon fantastisch. En die schrijven precies wat ze voelen en wat ze denken. Hm? En ik heb het idee dat ze ook... Echt gewoon, het raak dat ze, dat ze precies de vinger op de zere plek leggen. Ja. En, en ja, weet je, ik vind dat, ik vind dat zo raar. Ja. Zo'n raar land op het ogenblik. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben journalist... Ik schaam me voor mijn vak. Nee, je Ja, uh, niet alleen uh, uh, vind ik... Uh, kijk, ik moet opletten met wat ik zeg. Want ik heb ook een zus in de zorg zitten hier in Zandvoort. Uh, ja. Waar het ook uh, niet al te uh, fijn loopt. Uh, links en rechts. Uh, maar goed. Uh, dan, dan, dan moet je dus uh, gewoon op opletten. Uh, in, in dat opzicht. Kijk, ik, uh, ik ben het met je eens. Het, het is er. Het is een feit. Je kan er uh, gewoon ook aan overlijden aan, de, aan, deze, uh, aan deze hele verneidige virus. Dus ja. ik ga het niet bagatelliseren. Maar het gaat mij ook even om de omliggende kanten van het verhaal. En dat hebben we hier ook meerdere malen in dit uh, rubriekje ook aangestipt. Van jongens, uh, er zijn ook mentale klachten. Uh, alles wat daarom... Uh, de, de onderliggende problemen. En die worden niet belicht. En dat uh, is uh, in mijn ogen net zo belangrijk als het hele verhaal zelf. Ja, precies. Ja. Uh, ik ga weer verder uh, met, uh, met de uitzending, ga je, Kerel. Ga je verder, want ik, ik kan er wel een, uur een beetje praten. Ja, lijkt mij ook, maar dat, uh, maar dat zullen we niet doen. En, uh, ik wil uh, zeker twee heren op een bankje met een uh, bak koffie niet uh, uh, gaan onderbreken. Oké, okay, dankjewel, jongen. Ik zal, uh, ik zal geen hele groeten voor je doen. zit uh, naast je of niet? Nee, nee, nee, nee want ik, ik, ik, ik ben nu bij het spoor. Oh, je bent bij het spoor. Oh, ik hoor, ja, ik hoor het al. Goed, we gaan uh, verder met, uh, met de uitzendingen. La Siami Uluza van Fabiana Dammers. Laat je hier daarzomaar. Ik denken dat dit op een donkerbruin vermoeden ...dat ze dat op een Haags strand hebben ergens opgenomen. Deze band, want ze komen uit Amsterdam, Rotterdam. Uh, dan hebben we het over de Arters. Eigenlijk uh, voor mij de zomerhit van 2020. Maar dan denkt iedereen... Ei! Ik heb er nooit wat van gehoord. Ja, dat heeft uh, gewoon te maken dat het misschien niet opgepikt is door de landelijke media. Maar ja, dat, dat, dat kan. En uh, ik blijf hem gewoon net zo lang draaien dat, dat het misschien de zomer van 2021 wordt. Ja, je weet het toch niet? De uh, Arters met uh, Something With Oceans. Daarvoor hoorde je Lashima Ilusa van Fabiana Dammers. Uh, die centraal staat vandaag. Want dat uh, heeft uh, te maken met. 1. haar verjaardag. En 2. de goede bijdrage. die ze destijds ook geleverd heeft. voor het uh, programma Alternative VM. Waar we morgenavond tussen 8 en 10. wederom weer een aflevering van hebben. We uh, sluiten deze toko weer af voor vandaag. Want dan uh, zit het er weer op. Ik uh, kan het mooi uh, met een nummer van 6,5 minuut afsluiten. Uh, Robbie Harms had uh, afgelopen zaterdag. Een, uh, een andere versie van Jodie Wortley. Toen zei hij nog. Uit Het Toen dacht ik, dat klopt niet. Dat uh, was uh, Shalimar. Uh, Real Love had hij gedraaid. En wij doen het uh, met uh, deze. Die vind ik dan weer persoonlijk iets uh, leuker. Maar goed. Uh, over Jodie Wadley gesproken. Uh, zij zat uh, ooit nog eens als uh, danseres uh, verstopt in het uh, programma The Soul Train. Heb je uh, ook niet van mezelf hoor. Hier van die formale tijden, Walter Sand, Die daar toch wel een beetje thuis in is. In die solver zit. Maar nou, dat is uh, zij gedaan uh, in het verleden. Nummer heet uh, Don't you Want Week. Ik spreek je morgen weer om 8 uur. Dag!